Op tafel lagen twee varianten, behalve de Blankenburg-tunnel die tussen. Floppen, was dat de westelijker gelegen Oranje-tunnel. Over het nieuwe tracé werd de afgelopen tijd een felle strijd gevoerd. De Blankenburg-tunnel is goedkoper, maar milieuorganisaties zeggen dat de schade voor het milieu wel groter is. Ze noemen het besluit van minister Schults van Hagen onbegrijpelijk. Verder noemen ze het een tijdelijke oplossing die het fileprobleem alleen maar verplaatst. De minister heeft ook aangekondigd dat er ten noorden van Rotterdam een toltunnel komt tussen de A13 en de A16. Het KNMI waarschuwt in de middag en avond voor een westerstorm met kans op windstoten van 100 km per uur. In verband daarmee zijn op schip hol vluchten geannuleerd. Vliegtuigpassagiers moeten rekening houden met vertragingen. Snelle veerdiensten naar Vlieland en Sevlieland en Terschelling zijn uit voorzorg geschrapt. De ANWB verwacht door de storm en regen een drukke avondspits. De ochtendspits was door het stormachtige weer ook al een stuk drukker dan normaal. Rond half negen stond er 325 kilometer aan files, terwijl het normaal hooguit 160 kilometer is. In Heerlen is vanochtend begonnen met de sloop van een deel van winkelcentrum Het Loon. Tien winkels en een deel van de parkeergarage worden afgebroken omdat de grond eronder is verzakt. De winkels stonden op het moment dat het sloopwerk begon nog vol spullen. Het was de afgelopen dagen te gevaarlijk om de inventaris weg te halen. Het sloopbedrijf gebruikt een speciale knipkraan. Die wordt normaal alleen ingezet om hoge gebouwen te slopen. Nu wordt hij gebruikt om zo ver mogelijk bij de te slopen panden vandaan te blijven. De angst bestaat dat de grond onder het winkelcentrum verder verzakt en dat er een krater ontstaat. Het weer, er trekken buien over het land en de wind neemt flink in kracht toe. Vanmiddag komt op de wadden en langs de westkust een tijdje een westerstorm te staan. Het wordt 7 graden, ook morgen onstuimig met vooral s'avonds veel wind. Dit was het NOS. De Sombakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Op de A13 tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Nijmegen-Polderplein, En op de A58 tussen Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Uiteraard kan er ook op andere wegen worden gecontroleerd. Want niet alle controles zijn aangekondigd tot zover de verkeersinformatie.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 and still be. Van Zandvoort ook op TV, ZFM Text TV op kanaal 45. ZFM. Het is weer winter en ook dit jaar is de winter zo 50 weer. De ritlijst met de allergrootste winterrits aller tijden. En jij kunt hem samenstellen. Winter in gaan nu naar winter50.nl.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 So get in 106.9 ZFM CFM 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. De Hells Angels in Amsterdam hebben met de gemeente overeenstemming bereikt over het verlaten van hun clubterrein. Ze vertrekken uiterlijk eind januari en krijgen 4 ton voor de grond, zoals afgesproken. De gemeente probeert al langer de motorclub weg te krijgen van het terrein aan de Wenkenbachweg...